Dat was voor PSV onvoldoende na de 4-2-nederlaag van vorige week. Het weerplaatselijke mistbank. Verder is het droog en schijnt in de loop van de dag vooral in het oosten veel zon. Maxima variëren van 11 graden op de Wadden tot 19 in Limburg. In het weekend is er veel bewolking en neemt de kans op neerslag toe. En ook wordt het wat koeler. AWB in verkeersinformatie files op de A4. Daarna richting Amsterdam bij zoeterwouden 2 kilometer...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 En te bidden. De bischop van Hasselt gisteravond. We gaan opnieuw naar Lommel. Vandaag, vrijdag 16 maart, is een dag van nationale rouw in België. Het is ruim twee dagen na het busongeluk in Zwitserland... waarbij 22 schoolkinderen, vier begeleiders en twee chauffeurs omkwamen. De meeste slachtoffers kwamen uit Lommel. En daar is ook onze correspondent Tijn Sade. Tijn, eh, concentreert de dag van rouw zich in Lommel... of kunnen we stellen dat heel België stilstaat vandaag? Nee, het is nu echt een dag van nationale rouw in heel België dus. Vlaggen hangen overal half stok. Ook trouwens bij overheidsgebouwen in Nederland. Bij de slachtoffers waren ook zes Nederlandse kinderen. Nou, België is verenigd in verdriet. Zoals de kop in een van de kranten luidt. Een land dus in rouw gedompeld. Nou, hier in Lommel... Waar dus de gemeenschap het zwaarst getroffen is. Vijftien van de kinderen die zijn overleden komen uit Lommel. Ik was hier net eventjes bij de kerk en de school. Het hek daartussen, daar hebben kinderen gisteren tijdens de gebedswaken kaarsjes gebrand. Ouders hebben daar bloemen weggelegd. En dat is nogal hartverscheurend geweest, wordt hier verteld gisteren, die gebedswaken dus. Nu hebben we België leren kennen als een verdeeld land, zeker de afgelopen maanden... Is um, de herdenking in Wallonië hetzelfde als in Vlaanderen? Maar het is echt in Vlaanderen en Wallonië geen verschil. De nationale verbondenheid is enorm, zei dan ook een geëmotioneerde Belgische premier Elio Di Rupo gisteren. Een andere politicus zei, we zijn allemaal ouders, zussen en broers. Nou, vannacht zijn de ouders van de overleden kinderen naar België teruggekeerd. Alle lichamen zijn dus geïdentificeerd. Ook de lichtgewonden zijn met hun, <coughs> pardon, met hun ouders teruggekeerd. Nou, in Zwitserse ziekenhuizen verblijven nu nog zo'n 16%. 16 gewonden, waarvan 3 zwaar gewond. En in de loop van vandaag wordt dus verwacht dat per vliegtuig... de lichamen van de overleden, kinderen, van de overleden passagiers naar België worden gevlogen. Tijn Sadé, Vanuit Lommel, dank je wel voor nu. Tijn, we spreken later ook nog eventjes met Maynard Remers... die is bij het gemeentehuis in Lommel. Door naar de Partij van de Arbeid. Vanmiddag maakt de PvdA bekend wie de nieuwe fractieleider wordt. Dat zal zo zijn rond vier uur vanmiddag. Er zijn vijf kandidaten, dat weten jullie inmiddels wel. We hebben nog even op een rijtje gezet wie het zijn. Ik denk dat ik uiteindelijk ga winnen, eerlijk gezegd. Maar uh, elke stem heb ik nodig, dus uh, ik kan ze allemaal gebruiken. We staan aan de vooravond van alweer een enorme bezuinigingsronde...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 Marcel, we horen ze allemaal zeer bevlogen uitleggen wat en waarom ze willen. Um, hebben ze zich de afgelopen weken tijdens de campagne... en de vele debatten van elkaar onderscheiden, Vind? je? Twee uh, hebben dat wel gedaan. Uh, Lutz Jacobi en Martijn van Dam. Jacobi uh, komt op voor de regio, dat hoorden we net ook... en zet zich af tegen de macht van de Randstad. En van Dam wil vernieuwen en vindt als enige... dat het Europese verdrag over de strenge begrotingsregels... gewoon ondertekend moet worden. Dus hij verwerpt het dreigement van de anderen... om tegen te stemmen als Nederland niet minder mag bezuinigen. Ja, en daarmee heb je twee, de twee die onderaan de peilingen ja. staan. Ja, ja, ja, inderdaad, want de Plasterk staat op één, Samsung op twee... en Albayrak op drie. Maar dat zijn peilingen onder kiezers of tv-kijkers. Je moet altijd al uitkijken met uh, peilingen. Maar zeker bij deze peiling, want die fractieleider... die wordt gekozen onder de leden. En dat kan nog weer een heleboel veranderen. Want Jacobi heeft bijvoorbeeld in het noorden een hele grote achterban. Uh, door het stemsysteem hoeft niet automatisch... degene die het vaakst op nummer één staat ook de winnaar te worden. Het is ingewikkeld... Om dat precies dat achter de komma uit te leggen. Maar als je heel vaak op nummer twee staat. maak je grote kans dat je uiteindelijk kan winnen. Dat is een soort van all-round-toernooi schaatsen. <laughs> Daar hoef je ook geen enkele afstand te winnen. om kampioen te worden. Dus die peilingen die moet je erg met een korreltje zout nemen. Oké, okay, nou. Um, Even naar wat het de partij heeft gebracht. He. Na het vertrek van Cohen heeft partijvoorzitter Spekman direct doorgedrukt. dat er zo'n verkiezing zou komen. Ik sprak hem vanochtend. Hij kijkt met tevredenheid terug. Is die tevredenheid terecht? Als je puur naar de afgelopen weken kijkt, wel hoor. Ja. Ja, die kandidaten hebben elkaar niet echt de hersens ingeslagen... zoals het bij eerdere verkiezingen bij andere partijen. Dat wel gebeurde, denk maar eens aan de strijd van Rutte tegen Verdonk... en ook Pechtold tegen Van der Laan. Uh, ze stijgen in de peilingen, de Partij van de Arbeid... en waren vaak in het nieuws en eindelijk eens een keer niet alleen maar negatief. En ze hebben allemaal ervaren dat hij inhoudelijke discussies in de zaaltjes... voor nieuwe energie heeft gezorgd, zoals ze dat zelf zeggen. Maar toch zou ik wel, uh, na al deze optimistische geluiden... Uh, waken voor al te veel optimisme. Want? Hoezo? Nou ja, omdat... Uh, na vanmiddag vier uur een hele zware kluswacht. Het is uh, duidelijk, er is niet iemand opgestaan die er helemaal uitspringt. Dus hij of zij is bij het begin niet vanzelf onomstreden. Moet dat leiderschap echt verdienen? En hoe gaan de verliezers daarmee om? Want het is een stel eigenwijze types bij elkaar. Al die vijf kandidaten uh, hebben dat uh, overeenkomstig. En in de campagne waren ze met af en toe een uithal... behoorlijk vriendelijk tegen elkaar. Maar ja daar waren ze qua status allemaal gelijk. He. Ze waren allemaal kandidaat. En weet de winnaar de verliezers er ook bij te houden? Nou, dat zijn spannende vragen. En bovendien, de nieuwe baas moet behoorlijk aan de slag... met het verhaal van de Partij van de Arbeid. Dat kan lastig zijn, want we hebben dat voorbeeld... ik heb het net al even uh, genoemd over de oneenigheid... over de Europese begrotingsregels nee. gezien. Uh, we weten dus dat daar verschillend over wordt gedacht. En ja, dan komt die vraag weer op. Welk verhaal komt eruit en is dat geloofwaardig? En tot slot, de onervaren man of vrouw... moet straks het op gaan nemen tegen al die ervaringen... Rotten, Pechtold, Rutte, Wilders en inmiddels ook Roemen. Dus uh, de taart en de champagne wordt vanmiddag denk ik snel ingeruild... voor een paar hele zware kluiven. Goed, Marcel Bril vanuit Den Haag. Vanmiddag dus om vier uur zal bekend zijn... wie de fractievoorzitter wordt van de vandaag. Te horen op Radio 1, uiteraard. Al jaren een favoriet onder ijseters, de raket. En dat ijsje bestaat al 50 jaar. Hoort er zo meer over. Van onze verslaggever Jeroen Schutijzer eerst naar de Nederlandse snelwegen. John Bakker, nog steeds rustig? Ja, voor, zelfs voor een vrijdag is het rustig met 20 kilometer alles bij elkaar. De meeste files zijn ook niet zo lang, twee, drie kilometer. Eentje is wat langer, op de A50 van Os naar Arnhem, bij knoopend Ewijk 5 vijf kilometer... En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. Twee kilometer. En daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is uh, kwart over acht. We gaan nog even terug naar Lommel in België. Mijn Remmers is bij het gemeentehuis daar. Ja, er komt veel ja. op de gemeente af. Uh, na dat busongeluk in Zwitserland. Mijn hoe gaan ze daarmee om in de gemeente? Onder andere achter mij met dat, uh, dat condoliansregister... Uh, de ambtenaren hebben net de kaarsjes weer aangestoken bij de foto's die er allemaal staan. Eerste, mevrouw is ook alweer geweest om een handtekening te zetten. De vlaggen hangen half stok. En ik sta naast de uh, um, local burgemeester, eerste schepen heet dat hier, Chris Verduikt. Ja, ook de gemeente krijgt heel wat te verwerken. Er moet veel geregeld worden. Ja, het is voor de gemeente een enorm zware klap. De tol is uh, enorm zwaar, zoveel kinderen. Het is bovendien een gemeenteschool. Dus het maakt ook nog eens dat het om eigen personeel gaat, dus... Uh, er moet inderdaad enorm veel geregeld worden. Ja. Het wordt ook steeds concreter, want ouders keren nu ook terug en komen dan ook weer aan in de buurt van die school, in een woonhuis, waar ook de kinderkamer is. En ik hoorde vanmorgen ook van uh, de crisispsycholoog Erik de Zwaar dat ook de hulpverleners het zwaar hebben. Dat kan ik me voorstellen. Gisteravond zijn de meeste ouders teruggekeerd samen in groep. En opgevangen door een familie. We hadden dat al gedaan op een plaats, een beetje van alle drukte verwijderd. En ja, dat was hartverscheurend. En natuurlijk, die mensen zijn meteen teruggekeerd in hun familiale kring en uh, goed, uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, heel zwaar is. Ja. Iedereen die het in de familie heeft meegemaakt als er een uitvaart aankomt... is dat zoiets altijd over je heen rolt. Je wordt een beetje geleefd. Nu moeten er heel veel begrafenissen, wellicht crematies... allemaal tegelijk zo'n beetje plaatsvinden de komende week. Hoe, is er een idee over hoe dat gaat gebeuren? We hebben daar met de ouders al over gesproken, ook met de begrafenisondernemers, om te kijken puur praktisch wat dat, wat dat kan en wat dat zeker niet kan. Het is een klein kerkje, Lommelkolonie. Het is een klein kerkje, dus uh, allee, dat, dat maakt natuurlijk dat sommige dingen heel moeilijk zijn. Ook emotioneel kan het heel moeilijk zijn natuurlijk als er zoveel uitvaart op een korte tijd moet georganiseerd worden. Dus er zijn een aantal pistes die nu op tafel liggen. Uh, nu de ouders zijn teruggekeerd, gaan wij met hen daar ook kunnen over spreken. En zullen we vandaag of morgen de definitief beslissing nemen... of zullen we beslissing moeten genomen worden over hoe dat gaat gebeuren. En de gemeente probeert daar vooral een ondersteunende uh, rol in te hebben. Dus wij gaan daar toch ook wel wat taken in ons op willen nemen... want we willen dat het op zo'n goed mogelijke manier verloopt. Want ik kan me voorstellen dat sommige ouders zeggen... wij willen onze eigen herdenkingsdienst. Of ga je één totale dienst voor iedereen tegelijk doen? Of... Dat zijn de vragen die voorliggen en uh, wij, willen, wij willen dat iedereen daar zelf over kan uh, kiezen. Maar het is zo, ja, praktisch gezien is het niet, niet alles mogelijk... dus dat zal vandaag of morgen moeten beslissen worden. En dan de school, die is wel weer opengegaan, maar toch... Uh, dat hoorde ik uh, vanmorgen ook uh, van de crisispsycholoog... die zei, dat is ook heel lastig, dit zijn de kinderen die in het laatste jaar zitten... die zouden dus deze zomer van school afgaan, naar de grote school gaan. Uh, je hebt dan natuurlijk ouders die kinderen hebben die een diploma krijgen... En ouders die dat, die dat niet zullen meemaken, Er komt een soort tweedeling. Ja, ik denk het is ongezien zoiets. Um, ik, kan, ik kan me het niet herinneren, er, er zal wel eens ooit ergens een kind uit een klas in weggevallen, het is een volledige klas die wegvalt. Dus we hebben daar eigenlijk zelf op dit moment nog geen antwoorden voor hoe dat verder moet. Um, maar goed, uh, dat zal ook, ook dat. Gelukkig hebben we op dat vlak heel veel ondersteuning van, van diensten die daar heel veel ervaring mee hebben. Maar ja, het is iets. Ja, exceptioneels. Uh, hoe dat we daarmee moeten omgaan, dat zal ook later moeten, moeten duidelijk worden. Straks om 11 uur, die nationale rouw. Belangrijk moment, wat, wat gaat er op het gemeentehuis hier gebeuren? Gewoon stilte. Um, er is een minuut, van, uh, een minuut stilte aangekondigd en ik denk uh, dat de stilte een heel krachtig uh, symbool kan zijn. Dus uh, wij hebben aan al onze medewerkers gevraagd en uh, aan iedereen die rond het stadhuis om het uh, even heel, heel erg stil te maken. Lommelkolonie heeft een sterke band met Nederland, ligt ook vlak bij elkaar. Wij gaan nu richting Bergrijk. Ook daar valt een dode te betreuren. Ook daar hangen de vlaggen half stok. We horen later van mijn Remmer. Stilte dus in Lommel rond 11 uur. Die stilte zal ook te horen zijn op Radio 1. Tien minuten voor half negen. Een donker bos op de velen met erboven de sterrenhemel. Geritsel van de natuur en door de bomen heen het schijnsel van vijf rode lantaarns. Verderop vijf groene, blauwe lichten. Het ziet er sprookjesachtig uit als een soort kunstproject, maar het is pure wetenschap. De komende drie jaar wordt op acht locaties namelijk gemeten wat kunstlicht doet met flora en fauna. Een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie samen met de Wageningen Universiteit. En gisteravond gingen de lantaarnpalen aan. Uh, dit is uh, tussen Kootwijk en Radio Kootwijk. Uitgebreid stuifzandgebied tussen wat uh, Randjesbos in. Een groep van 70 mensen met zaklantaarns door de donkere nacht hier op de Veduwe naar deze plek, naar die lantaarns. We gaan naar de volgende rij lampen toe. Uniek experiment, een uniek onderzoek. En over de acht locaties waar dit onderzoek gaat plaatsvinden is ongeveer 12 kilometer kabel het bos ingelegd. Afgelopen tijd is er een nulmeting gedaan hier in het gebied om te kijken wat er op dit moment zit. En ze gaan nu kijken, de komende drie jaar, hoe dat gaat veranderen onder invloed van het licht. U bent vanavond op deze locatie, in dit prachtige gebied, met dit prachtige weer, echt getuige van een uniek moment. Ik hoop dat Florian erin zal slagen om het licht aan te gaan doen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, no. no. Hans, uh. Hans, <houd> <houd> ja! <houd> yes. nou, dit is een uh, natuurgebied en daar onderzoeken we het effect van kunstlicht. Ik ben uh, Rui van Gunst van Wageningen Universiteit. En dat doen we met uh, drie verschillende kleuren. Wit, roodachtig en blauw-groen licht. En natuurlijk een donkere controle zonder licht... En daar staan dus rijtjes van vijf lantaarnpalen dwars op de bosrand. En dan volgen we eh, drie jaar lang wat er eigenlijk gebeurt in dat bos door het licht. Dat ziet er heel mysterieus uit als je van verre aankomt lopen. Je ziet dat rode licht hier in dat bos. Je denkt een beetje, is dit het red light district ineens? En wat ga ik hier eh, nu meemaken? Ik zou zelf ook even gaan kijken als ik zoiets zou zien. Maar eh, we willen het eigenlijk primair het effect van het licht zelf weten. Om welke soorten gaat het die onderzocht worden? Oh, dat is heel breed. We kijken naar zoveel mogelijk groepen. Dat is dus vegetatie, dus welke planten er staan. Uh, welke nachtvlinders hier voorkomen, vleermuizen, kleine zoogdieren. Dus dat zijn dingen als gewoon muizen, spitsmuizen, uh, broedvogels. Dus we kijken echt naar heel veel groepen om ook juist die interacties te kunnen zien. Het is natuurlijk zo dat als licht effect heeft op één groep, bijvoorbeeld op nachtvlinders... Dan kan het ook daardoor een effect hebben op bijvoorbeeld vleermuizen die weer nachtvlinders eten. Dus ja, je, je kunt niet al die dingen los bekijken. Het is één geheel. Verwacht u spectaculaire uh, resultaten? Licht is zo'n belangrijke prikkel voor heel veel diersoorten dat ik me niet voor kan stellen dat het geen effect heeft. Hoe zeker bent u ervan dat dit onderzoek ertoe gaat leiden dat wij in Nederland in de openbare ruimte andere soort verlichting gaan krijgen? Je ziet wel de laatste jaren een verandering dat mensen bewuster zijn van effecten van verlichting. Dus ik denk wel dat dat sowieso gaat veranderen. En ik hoop dat dit onderzoek er wel toe bijdraagt dat we beter een keuze kunnen maken wat we dan precies gaan doen. Als je een fietspad hebt door een natuurgebied en je zegt ja ik wil dat toch echt verlicht hebben. Want niet verlicht is natuurlijk altijd beter. Mm -hmm. Als je dan door een andere kleur verlichting te kiezen de problemen voor de natuur kunt verkleinen. Ja, dan is dat op dat soort plekken wel een goede oplossing lijkt me. Wat maakt u blij aan dit onderzoek? Dat is tot nu toe wereldwijd nooit gedaan, dit soort onderzoek. En uh, ja, het is wel wat uh, mij betreft een belangrijke stap dat we nu eindelijk zover zijn. Dat het echt het licht aan is en het nu echt van start kan gaan. Het licht is aan op de Veluwe. Nu wil ik zeggen, ik heb zelf het liefst een donkere Veluwe. Maar tijdelijk even wat licht om te weten wat voor effect het heeft. Dat uh, lijkt mij een goed idee. Succes tot mij. Bedankt. Onderzoek op de Veluwe dus naar wat kunstlicht doet met flora en fauna. Je hoorde een bijdrage van verslaggever Jeroen de Jager. Al 50 jaar is het het best verkochte waterijsje van Nederland. De raket, u kent hem waarschijnlijk wel, met de drie smaken en kleurtjes. Voor veel ouderen ouder onder ons is het puur jeugdsentiment. Verslaggever Wiroem Schutijzer dook eens in de geschiedenis van deze icoon onder de ijsjes. 3, 2, 1, 0, all engine running. Goed voor het,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 Het hele jaar door zag je die raketjes van de lijn afkomen. Want daar worden er heel veel van gegeven. Jaarlijks worden zo'n 35 miljoen raketjes in ons land verkocht. In 2007 veranderde fabrikant Unilever de samenstelling van dat ijsje. Maar na hevige protesten van consumenten is de oude raketsmaak weer in ere hersteld.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 Ga naar Centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Dag van nationale rouw in België. En tevredenheid bij PVDA-voorzitter over de verkiezingen. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorot Meegens. In België is vandaag een dag van nationale rouw. Het hele land staat stil bij het busongeluk, waarbij dinsdag 28 mensen omkwamen, onder wie 22 kinderen. Correspondent Chris Ostendorf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 Bij het busongeluk kwamen ook zes Nederlandse kinderen om het leven. En in Nederland hangen de vlaggen van overheidsgebouwen daarom ook half stok. Den Haag wordt wereldwijd eerste shelter city. De stad gaat fungeren als opvangplaats voor mensenrechtenactivisten. Die kunnen in de hoofdstad tijdelijk onderdak vinden en cursussen volgen. De IND stelt voor de activisten noodvisum van drie maanden ter beschikking. De Europese Unie wil een heel netwerk van shelter cities. Den Haag is dus de eerste.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 Uh, en heel veel ideeën, nieuwe ideeën voor de Partij van de Arbeid. Dus ik kijk daar met heel veel plezier op terug. feest van de partijdemocratie. pvda voorzitter Spekman vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Vanmiddag om vier uur wordt bekendgemaakt wie de nieuwe partijleider wordt. De grootste kanshebbers zijn Diederik Samsom en Ronald Plasterk. De Amerikaanse militair die in de Afghaanse provincie Kandahar 16 burgers doodschoot... was tegen zijn zin voor de vierde keer uitgezonden. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Ook had de militair de dag voor het bloedbad gezien hoe een kameraad zwaar gewond geraakt was. Volgens de advocaat was de militair al drie keer uitgezonden naar Irak. Daar raakte hij twee keer gewond. De advocaat zegt dat de man posttraumatische stress heeft opgelopen. In Cuba heeft de politie dertien dissidenten uit een Rooms-Katholieke kerk gehaald. De groep zat sinds dinsdag in de kerk in de hoofdstad Havana. De dertien wilden praten met paus Benedictus, die Cuba binnenkort bezoekt... De katholieke kerk in Cuba heeft in het verleden wel bemiddeld voor dissidenten. Dan was geërgerd door het bezethouden van de kerk... en de kardinaal vroeg daarom de communistische autoriteiten... om een einde te maken aan de bezetting. En voor de vrijwilligersactie NL Doet... is een recordaantal van 7000 klussen aangemeld. In bijna alle Nederlandse gemeenten is vrijwilligerswerk te doen... zegt het Oranje Fonds dat de actie organiseert. NL Doet wordt voor de achtste keer gehouden dit jaar. Vorig jaar deden zo'n 250.000 mensen mee... En het verwacht dat het aantal deelnemers dit jaar hoger ligt. Ook de koninklijke familie gaat vandaag meedoen aan vrijwilligersacties. Later vandaag wordt bekendgemaakt welke acties dat precies zijn. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. In het oosten is het helder. In het midden en westen is het bewolkt met plaatselijke mistbank. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En de temperatuur ligt op dit moment tussen 4 en 7 graden. De bewolking breidt zich verder uit, alleen het uiterste zuidoosten en oosten van het land, daar blijft het zonnig. Vanmiddag lost een deel van de bewolking op. Vooral in de zuidoostelijke helft van het land is veel ruimte voor de zon en daar stijgt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Het westen en noorden blijven te maken houden met wolkenvelden en daardoor wordt het niet warmer dan 12 tot 14 graden. Morgen is er vrij veel bewolking met in het oosten in de ochtend kans op zon. In de middag ontstaan enkele buien en de temperatuur stijgt naar 10 graden in het noordwesten tot 16 graden in het zuidoosten... Ook zondag veel wolkenvelden, tijdelijk wat zon en kans op een bui. Aan WBE verkeersinformatie. In de provincies Friesland en Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. Alles bij elkaar: 25 kilometer file. Met de meeste vertraging op de A4, daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude: 4 kilometer. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden: 5 kilometer. En op de A50 van Os naar Arnhem bij het Ewijk: 4 kilometer.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 Twee ontslagzaken en nog drie juridische kwesties die haast hebben, wat gaan we doen? Fundamenten verzwakken springstofplaatsen, omgeving afgrenden in de lucht in met de hele bende. Um, en die twee incasso's? Almatig uitsorteren en de verbrandingshouving. Als sloopbedrijf rek je niet met slopen alleen. Bij juridische kwesties bijvoorbeeld. Daarom is een rechtspartner van Das. Juridisch advies voor een vast bedrag, inclusief incassodienstverlening.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 Acht maanden na de aanslag in Oslo en Utøya heeft de Noorse politie alsnog excuses aangeboden. Excuus voor het trage handelen die middag. Op het eiland Utøya heeft Anders Bijvrik urenlang kunnen schieten... voordat de politie hem arresteerde. 69 mensen op het eiland kwamen om. en Bij de bomaanslag in Oslo kort daarvoor vielen acht doden. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Rolien, waarom nu toch dat excuus van de Noorse politie? Nou, het excuus is er nu omdat er heel veel dingen zijn misgegaan. Uh, de afgelopen zeven maanden is er een onderzoek uitgevoerd. En uh, nu is er een waslijst met fouten opgesteld. Uh, waaruit blijkt dat uh, ja, de reddingsoperatie te traag verliep. Dat er verkeerde beslissingen zijn gemaakt. En ja, ook dat de techniek het liet afweten. En het meest uh, bekende uh, beeld, denk ik wel, uh, wat mensen hebben, uh, zijn die Noorse uh, commando's die naar het eind proberen te komen, uh, in een piepklein uh, motorbootje uh, stappen, maar uh, een rubberbootje zo zwaar zijn uitgerust dat, die, dat het bootje bijna zinkt en dat uh, deze commando's gered moeten worden door weer andere uh, mensen. Uh, bovendien nemen ze ook nog eens de verkeerde route, dus dat duurde allemaal uh, te lang. Een ander punt is dat het alarmsysteem uh, waarmee de politie in het hele land gewaarschuwd had moeten worden, dat deed het niet. Dus het duurde erg lang voordat iedereen in het land was gealarmeerd. Nou, de, de leiding van de politie heeft zich nu uitgebreid verontschuldigd. Ze hebben luid en duidelijk gezegd, ja, we hadden er eerder kunnen zijn. Elke minuut was er één te veel en ja, dat had levens kunnen redden. Ja, dat is een hele pijnlijke constatering natuurlijk. Vooral voor de nabestaanden van de slachtoffers. Zijn excuses dan genoeg? Worden er ook nog consequenties aan verbonden, denk je? Moeten er mensen opstappen? Nee, dat is niet de uh, verwachting. Uh, kijk, het is natuurlijk heel erg pijnlijk... inderdaad, voor de, voor de nabestaanden. Maar uh, tegelijkertijd is men het er wel over eens... dat die aanslagen op 22 juli ja, zo extreem waren... dat eigenlijk geen... Uh, politieeenheid daar helemaal op voorbereid had kunnen zijn. Uh, daarbij komt ook nog dat dit op een vrijdagmiddag... in een uh, vakantietijd uh, gebeurde. Om uh, um een voorbeeld te geven... de alarmcentrale in het district uh, waar dat eiland lag... was onderbemand. Uh, er zat maar één persoon. En die ene persoon moest alle noodtelefoontjes van de jongeren aannemen... Hm. en registre registreren. Tegelijkertijd hulp van uh, collega's inroepen. Ja dat die ene persoon dat niet aankon, daar is wel enig uh, begrip voor. Okay. Tegelijkertijd willen mensen natuurlijk wel heel nauwkeurig weten... wat er is misgegaan. Ja, en Is het dan belangrijk voor ze dat nu die excuses er zijn en dus ook de uitleg? Ja, die excuses zijn heel belangrijk. Vooral omdat de politie uh, in december vorig jaar met een deelrapport uh, kwam... waarbij de conclusie werd getrokken dat er helemaal geen fouten waren gemaakt. Dus wat dat betreft is deze verontschuldiging uh, heel belangrijk. Um, ja, en bovendien is het inderdaad voor de nabestaanden heel erg belangrijk... om alles op een rijtje te zetten... En minuut voor minuut te weten wat er is gebeurd. Ja, en natuurlijk vooral ook naar in aanloop naar het proces van Breivik. Hè? Het begint op 16 april, toch? Ja, het begint op 16 april. En dat is inderdaad een, een heel erg belangrijk deel in het... Uh, verwerkingsproces, vooral voor die nabestaanden en, en overlevenden. Uh, ja, wat je merkt is, als je met mensen daarover praat, is dat het op een, een of andere merkwaardige manier toch een vorm van opluchting geeft. Kijk, hij zal, Breivik zal uh, uh, of TBS krijgen of gevangenisstraf, dat is niet helemaal duidelijk, maar in beide gevallen zal die opgesloten worden. En ja, dat is belangrijk voor mensen om. Uh, te zien dat hij uh, geen kwaad meer kan doen. Scandinavië-correspondent Rolien Creton over de excuses van de politie in Oslo. Dan naar Den Haag. Uh, want de stad gaat mensenrechtenactivisten in nood opvangen. De gemeenteraad is akkoord met een plan hierover van GroenLinks en D66. En daarmee wordt Den Haag de eerste shelter city in Europa. Een veilige haven dus voor mensenrechtenactivisten. Inge Vianen, raadslid van GroenLinks in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, Shelter City? Den Haag die gaat mensenrechtenverdedigers opvangen gedurende drie maanden. Dat zijn mensen die in hun eigen land in nood verkeren, die bedreigd worden omdat zij juist opkomen voor die mensenrechten. En Den Haag wil graag gastheer zijn voor deze mensen. Ze kunnen dan dus drie maanden blijven, trainingen volgen, cursussen volgen en vervolgens beter toegerust weer terugkeren naar hun eigen land om daar verder te gaan met hun belangrijke werk. En wie komen daarvoor in aanmerking? Heeft u een concreet voorbeeld? Uh, dat kunnen allerlei typen mensenrechtenverdedigers zijn. Dat kunnen mensen zijn die uh, opkomen voor de gelijke rechten van vrouwen. Het kunnen mensen zijn die opkomen voor de geloofsvrijheid, vakbondsrechten, uh, actie voeren tegen martelingen. Het kunnen schrijvers zijn. Uh, het zal een uitvoerende NGO zijn die dit project gaat, uh, gaat doen voor de gemeente Den Haag. En die zal in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en die heer wie er dan uiteindelijk naar Den Haag toe zal komen. Okay. Uh, wat ik mij voor kan stellen trouwens is dat um, ja, het misschien wel extra lastig wordt... om terug te keren naar zo'n verblijf in Nederland. Ik kan me ook voorstellen dat het uh, bezoek aan Den Haag in het vaderland niet onopgemerkt blijft. Is het wel veilig om terug te keren vervolgens na zo'n tijd in Nederland, in Den Haag? Ja, dat zal natuurlijk heel goed gescreend worden door de gemeente Den Haag... in samenwerking met de NGO en het ministerie van Buitenlandse Zaken... Uh, kijk, deze mensen die komen naar Nederland omdat ze op dat moment in nood zijn in hun eigen land. Ze zitten ja. daar drie maanden verblijven in en eigen volgens weer terug. En het zou inderdaad kunnen dat uh, dat extra gevaar oplevert. Maar wat de praktijk uitwijst, is dat juist die publiciteit mensen ook een zekere veiligheid biedt. Juist omdat ze bekend zijn geworden, is het lastiger om deze mensen in de verdrukking te brengen in het land van herkomst. Dan durven de autoriteiten het niet meer aan om ze aan te pakken, ja, precies. verwacht u. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat kan ook eigenlijk een veiligheidswaarborg zijn. Maar houdt u ze wel in de gaten? Gaat u ze monitoren? Als terug... Zeker, zeker. Ja, de afspraak met de gemeente die gisteravond in de gemeenteraad is gemaakt is dat er na, na de opvang van elke mensenrechtenverdediger een evaluatie zal komen en dat het allemaal heel goed gemonitord wordt en ook de terugkeer goed gemonitord wordt, zodat deze mensen veilig hun werk kunnen voortzetten. Ja. Uh, waarom wil Den Haag dit eigenlijk? Waarom wilt u dat Den Haag uh, een veilige haven wordt voor mensenrechtenactivisten? Wat, wat wilt u daarmee bereiken voor de stad? Nou, GroenLinks en D66 hebben dit voorstel uh, gisteravond in de gemeenteraad verdedigd... omdat wij vinden dat er inhoud moet worden gegeven... aan het imago van Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Wij vinden dat je daar ook echt je nek voor uit moet steken. En we dachten dat dit een goed voorstel zou zijn... om daar echt uh, ja, krachtig inhoud aan te geven. En wanneer verwacht u de eerste op te kunnen vangen? Uh, in september verwachten wij de eerste persoon op te kunnen vangen. Oké, okay, nou, misschien spreken we u dan weer. Dank, Inge Viane, raadslid van GroenLinks in Den Haag. Dank u. En zo dadelijk in het Radio 1-journal. Wat gaat u doen vandaag? Zo'n 7000 organisaties hebben vrijwilligerswerk voor de actie. Nederland doet, Daar gaan we het zo over hebben. De verkeersinformatie. Op dit moment kunnen we helaas Sean Bakker even niet bereiken. Er staan wel wat files, maar niet zo heel veel in Nederland. U kunt redelijk doorrijden. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lara Rensen. President Obama's campagne voor herverkiezing begint op stoom te komen. Gisteravond lanceerde hij een film over zijn presidentschap. Dit soort presidentiële promotiefilms zijn een traditie in de Verenigde Staten. President Eisenhower begon ermee in zwart-wit. Obama zet het gebruik voort via livestream op internet. Maar ook gewoon nog in de bioscoop Correspondent Wessel de Jong ging kijken in Washington. Hoofdkwartier van de Democratische Partij in, uh, in Washington. Aan de zuidoostkant van de stad. Veel Afro-Americans hier. Waarom komen jullie naar deze film kijken? We wil graag nog eens uh, de highlights terugzien van zijn presidentschap van Obama. Ook eens wat meer cijfers horen, want in het nieuws daar krijg je toch niet echt het volledige verhaal van hem. Als u nu de balans van Obama moet opmaken, wat denkt u dan van hem? Ik ben 150% achter president Barack Obama. Hoe veranderen we deze president en zijn tijd in het office... Do we look at the day's headlines, or do we remember what we as a country have been through? De film, vooral bedoeld voor campagne-medewerkers, is ingesproken door acteur Tom Hanks. Hoe moeten we deze president begrijpen? Kijken we naar de voorpagina's of proberen we te begrijpen wat we als land allemaal hebben doorgemaakt? Vraagt Hanks aan de kijkers. Obama nam een land over dat op het punt stond een diepe economische crisis in te duiken. Hij van zijn adviseurs beschrijft de eerste ontmoeting van het economisch team. What was described in that meeting was an economische crisis beyond anything anybody had imagined. De crisis was zwaarder dan iedereen had gedacht, zegt David Axelrod, nu de leider van Obamas campagne team. In our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions, that time has surely passed. De tijd is voorbij dat we ons nog door politieke belangen kunnen laten leiden. Vervelende besluiten kunnen we niet meer uitstellen, al dus Obama toenst. Which is one? Which is two? Which is three? Which is four? Which is five? Where do you start? Het dreigde een mondiale economische crisis en we moesten dus keihard prioriteiten stellen. Herinnert de toenmalige chefstaf van het Witte Huis zich? Waar begin je? Zegt Rahm Emanuel frame in Abilene, Kansas, came a man Dwight D. Eisenhower. Ook over Eisenhower wordt in 1952 verteld hoe hij aan Amerika leiding gaf in zware tijden. D-Day, e. Day. De generaal vocht van D-Day in Normandië tot de overwinning in Berlijn. De prestaties van Eisenhower op het slagveld tijdens de Tweede Wereldoorlog werden beloond met een presidentschap. 1976, across our land, a new beginning is underway. Led by a man whose roots are founded in the American tradition. Een weinig voortuinlijke president, Jimmy Carter. Aan zijn filmpje heeft het niet gelegen dat hij niet verder kwam dan één termijn. My folks have been farmers in Georgia for more than 200 years. Mijn oude lui dat waren boeren in Georgia. On the move again. De huidige republikeinen. Van Obama zouden ze ook het liefst een one-term president maken. Net als Carter. Maar dan wijst het Obama team toch even graag op de wapenfeiten. Security apparatus was in that room. And now we had to make a decision: go or not go. Vice-president Biden. Het hele nationale veiligheidsteam is bij elkaar. Special Forces zijn op weg naar de compound van Osama Bin Laden. Obama vraagt iedereen in de Kamer, wat zal ik doen? This is his Nobody is in their Uiteindelijk was het zijn besluit, zegt Biden. Over de uitschakeling van de tot dan toe meest gezochte terrorist ter wereld. Een paar dames heeft de film bekeken. Wat vonden jullie van de film? Um the film was really great. I thought it presented a really good overview of his entire presidency and made me remember things from the beginning. Was een prachtig overzicht van Obama. Ik was al die dingen uit het begin eigenlijk weer een beetje vergeten. You, you forgot a bit about the democratic side you mean. Ja, oh, yeah, ja, yeah. I've just been kind of like pointing and laughing at what's going on at the other side and Ik heb zoveel naar de Republikeinen zitten kijken afgelopen tijd en ook om gelachen natuurlijk. Jullie hebben campagne gevoerd voor Obama in 2008. Gaan jullie nu weer net zoveel campagne voeren? Ik denk if Rick Santorum wins, I'll campaign more. And if Romney wins, probably the same. <laughs> als de Republikein Rick Santorum, die extreme katholiek, als die wint, dan nog meer. En als Romney wint de koploper, dan evenveel. Kortom, deze dames die gaan er gewoon weer keihard tegenaan. Een bijdrage was dat van correspondent Wessel de Jong over die film over het presidentschap van Obama. Meer over trouwens op onze website nos.nl. .no. Het is tien minuten voor negen. We gaan vrijwilligerswerk doen. Scootmobielen wassen, blinde geleidehonden verzorgen... tekenen en schilderen in een zorgcentrum. Zevenduizend organisaties zetten zich vandaag in... voor deze en allerlei andere activiteiten. De reden, het is vandaag Nederland doet... wist u misschien nog niet, jaarlijkse vrijwilligersactie... van het Oranje Fonds. Jonne Boesjes is van het Oranje Fonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Steedt u straks ook de handen uit de mouwen zelf? Uh, zeker, ik ga schilderen en een, uh, een scoutinggebouw opknappen. Ah, kijk eens aan, waar? Um, in het midden van het land, ergens in Leidschendam. Doen heel wat organisaties mee, 7000 in totaal, dat is weer meer dan vorig jaar. Uh, wordt het vrijwilligerswerk steeds populairder, terwijl het al zo populair is in Nederland? Ja, nou, die organisaties, dat zijn uh, de organisaties waar geklust wordt. Dus uh -huh. dat varieert van inderdaad een scouting tot natuurmonumenten, tot een lokaal dorpshuis en een uh, peuterspeelvouw en uh, daarnaast gaan we natuurlijk tienduizenden mensen daar ook echt dan helpen. En ja, vrijwilligerswerk is populair, maar er zijn altijd dingen die blijven liggen of waar je gewoon eigenlijk een hele dag actie voor nodig hebt. En daarvoor is dus en dan doet. Uh, vorig jaar was het een groot succes hè. Ik geloof het 250.000 mensen deden toen mee. Ja, dat klopt. Uh, hoeveel gaat u vandaag uh... Ja, we hebben, hebben meer klussen dan vorig jaar, dus er zijn meer locaties die mensen gevraagd hebben. Um, ik hoor het overal om me heen, dus we verwachten dat we zeker die 250.000 halen. Uh, waarschijnlijk gaan we over de 300.000 heen, maar dat weten we natuurlijk pas zeker in de evaluaties. Dus ja. ergens volgende week. En als mensen nu luisteren en denken, hé, ik wil ook wel schilderen ergens in het midden van ja. het land? Wat moeten ze dan doen? Er zijn nog overal mensen nodig. Uh, op de website enaldoet.nl kunt u precies zien wat er in de buurt te doen is... en waar nog mensen nodig zijn. Dus bel gewoon dan meteen met zo'n organisatie. Ja, de actie is ook populair bij de koninklijke familie. Waar helpen zij een handje mee? Um, nou, um, de prins en prinses zijn uh, inderdaad in Leidschendam. En uh, prins, uh, ons beschermbaar van het Oranjefonds. En de koningin, waar zij is, zij gaan ook zeker uh, enthousiast aan de, aan de slag. Maar dat is nog niet bekendgemaakt door de RVD. Dus dat, uh, daar kan ik nog niks over zeggen. Nee. Mogen we nog niet weten, maar kunt u een paar leuke activiteiten noemen? Ja, oh, er zijn er heel erg veel. Er is bijvoorbeeld een papegaaiencentrum in Drenthe dat gaat verhuizen. Dus ze hebben de trek waar die papegaaien naartoe gaan verhuizen. Dat moet helemaal schoongemaakt worden. Mensen gaan wilgenknotten in het Jekerdal in Zuid-Zuid Limburg. En wat heel leuk is, is dat Bonaire en Saba ook meedoen. Op Bonaire zijn uh, 43 klussen en op uh, Saba 9. Oké. Okay. Waarom is dit eigenlijk nodig? Want u zegt, uh, het is populair, vrijwilligerswerk in Nederland. Uh, en de vraag naar vrijwilligers dus ook, als we zien hoeveel organisaties uh, nu ja. ook weer meedoen. Maar we staan al wereldwijd op nummer één met het aantal vrijwilligers. We staan absoluut wereldwijd op nummer één. Maar er zijn nog heel veel mensen die zeggen, ja vrijwilligerswerk is wel leuk, maar ik kan eigenlijk niet gewoon heel veel doen. Maar zo'n dagje de handen uit te mouwen, dat zet toch enorm veel zoden aan de dijk voor die organisaties. Het gebouw ziet er weer goed uit, de administratie is weer op orde. En ze hebben daar of... vaak geen geld voor om daar zelf ja, Geen geld, maar ook geen, geen mensen. Want de, de gewone vrijwilligers zeg maar die het hele jaar door bezig zijn, die, doen, die zorgen dat zo'n organisatie blijft draaien. En op zo'n ene dag kan je net wat extra's doen. Okay. Dus uh, de combinatie van de twee maakt het succes eigenlijk van vrijwilligerswerk. Goed, veel plezier vandaag. Dank u wel. Janne Boesjes van het Oranje Fonds over de actie Nederland doet. Door naar Hongarije, want het land vierde gisteren de nationale feestdag... waar zo'n dag in de meeste landen de nationale eenheid moet symboliseren... stonden de verschillende partijen in de straten van Budapest... juist lijnrecht tegenover elkaar. Want de Hongaarse regering van premier Orbán... blijft voor tegenstellingen zorgen in het land. Correspondent David-Jan Godfra was erbij.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 David Jan Godvrouw was dat vanuit Hongarije.